Op een industrieterrein. Het vuur brak even na negen uur uit in een bedrijf waar plastic wordt verwerkt. Natos sloeg het over naar drie andere bedrijven, waaronder een vestiging van Doe het zelf, Fix Fixit. Er zijn geen berichten over slachtoffers. De brandweer doet metingen om te bepalen of er giftige stoffen zijn vrijgekomen. De rook is tot in de wijde omgeving te zien. Een man van 34 uit Kuik heeft bekend schuldig te zijn aan tien verkrachtingen en aanrandingen. De man werd begin dit jaar opgepakt na een gewelddadige verkrachting en mishandeling van twee jonge vrouwen op Nieuwjaarsdag in Wanrooi. Na zijn arrestatie bekende de Kuikenaar ook drie andere zedemisdrijven en een tasjesroof. Een DNA-test wees uit dat de verdachte ook verantwoordelijk is voor een zedemisdrijf van 15 jaar geleden in Bergen-op-Zoom. Behalve dat misdrijf bekende hij nog een aantal andere verkrachtingen... Volgens de Brabantse politie gebruikte de man uit Kuik grof geweld. In Roemenië zijn de lichamen opgegraven van oud-dictator Nicolai Ceaușescu en zijn vrouw Elena. DNA-onderzoek moet aantonen of de lichamelijke resten werkelijk die van het echtpaar Ceaușescu zijn. De opgave van de lichamen gebeurt op verzoek van de familie. De Ceaușescus werden na de val van het communistische regime in Roemenië in 1989... na een ultra-kort proces gefusilleerd. Ze werden meteen begraven op een lege basis in Boekarest... De familie wil nu zeker weten of zij in dat graf liggen. Als dat niet het geval is, overweegt de familie een proces tegen de Roemeense staat. De informateurs Rosenthal en Wallagen gaan vanmiddag naar de koningin. Ze brengen dan verslag uit van de mislukte poging om een paars plus kabinet te vormen. Dat overleg tussen VVD, PVDA, GroenLinks en D66 liep gistermiddag stuk. Na afloop van het overleg met de koningin geven de informateurs een persconferentie. Het weer dan nog, bewolkt later vanmiddag regenbuien... met kans op onweer vooral in het oosten. Temperatuur 23 graden aan de kust, een graad of 30 in het oosten. Morgen wisselen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. zee, zandvoort en zomerhit.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 She shark, up, watch your she up. I may be scared and a little bit frightened But I'll be back, I'll be coming back to life I'll be coming back to life And I'm a side Bam. Drug in a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 Want ik deel ja. Cause she shows it, she knows it But what can she do to van zon